Marionetten van de politiek. De Tweede Kamer zijn de marionetten van het wereldtoneel. Degene die de marionetten doen dansen staan achter de coulissen. De onzichtbare machtselite die het geld en het handelssysteem in de gehele wereld onder de duim houdt. Burgers in de samenleving zijn slechts doodgewone pionnen die ze langs alle kanten via de massa-media manipuleren om er, het meeste winst, uit te halen. Nederland doet dat op de meest sluwe manieren. Zo gebruiken ze de godsdienst mensenrechten en, zelfs, de holocaust als PR-werk. Bijvoorbeeld om hun sluwe praktijken daarna goed te keuren naar het volk, de Europese Unie en de wereld toe. Bij de minister van Algemene Zaken ligt de klemtoon veelal op de knullige manier van zijn toespraken waarop hij een aantal goedmenende maar simpele zielen uit de samenleving tegen. Willem Dank meeslept in een avontuur waarop achteraf blijkt ze geen vat meer op krijgen.